9 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Oostenrijkse bondskanselier heeft de president van het land gevraagd... om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De conservatieve bondskanselier Koerts wil niet verder regeren... met de rechtspopulistische FPE. Na het schandaal rond vicepremier en FPE-leider Strache. Die trad vandaag af vanwege een video... waarop hij in rusin opdrachten beloofde. Bondskanselier Koert vindt het aftreden van Strache onvoldoende... Hij heeft niet de indruk dat de FPÖ wil veranderen... en wil daarom dat de Oostenrijkers opnieuw naar de stembus gaan. De verkiezingen in Australië zijn zo goed als zeker gewonnen... door de conservatieve coalitie van premier Morrison. Die heeft minste 74 zetels veroverd in het huis van afgevaardigden. Dat was niet verwacht. Opiniepeilers hadden een zegen voorspeld voor Labour. Maar die partij blijft vermoedelijk steken op ruim 65 zetels. De Australische Labour-leider heeft zijn nederlaag toegegeven. De Woonbond wil dat het voor huurders in de vrije sector... makkelijker wordt om een klacht in te dienen bij de huurcommissie. Nu kan dat alleen in een beperkt aantal gevallen. En daardoor kunnen ze alleen bij de rechter afdwingen... dat de verhuurder ernstige gebreken aan hun huis aanpakt. Het CBS-onderzoek bleek deze week dat 2,5 miljoen mensen, vooral huurders... in een huis wonen met één of meer grote gebreken... zoals verrotte kozijnen of een lekkend dak... Huurders in de sociale sector kunnen al wel makkelijk naar de huurcommissie. En in Tel Aviv begint rond deze tijd het Eurovisie Songfestival. Voor Nederland doet de zanger Duncan Lawrence mee met het nummer Arcade. Hij zal weken favoriet bij de boekmakers. In totaal doen aan de finale van het Songfestival vanavond 26 landen mee. Het weer nog. Een paar buien, mogelijk met onweer. Vannacht nevel of een mistbank en een graad of 10...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 Mario Zandvoort, voor zaterdagavond op CCNC. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. zaterdagavond op wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat betekent het komende uurtje, het eerste uurtje, het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk, laatste shownieuws, de party update en het team. Boven beste plaats voor de dansgroep. Zoals het tweede uurtje, DJ Maus met zijn global house vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit de Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens als opening hoor je Me and My Toothbrush met Be Alright. Zometeen die nieuwe van Avicii. En houdt in de gaten, hè, volgende maand. Ik 6 juni komt het album uit. En dit is track 2 van het album. Avicii, Tough Love, je hoort hem zometeen. Maar eerst nog even muziek van Soul Avengers Super High... met Running Away. Je hoort de Angelo Ferreri Extended Remix... ...van Lil Nas X met Old Town Road. Dat is natuurlijk samen met uh, Billy Ray Cyrus. Natuurlijk een papa van Miley Cyrus. En dan voordoet de muziek van Avicii. Track 2 van het nieuwe album Wat Nog Uit Gaat Komen. Als het goed is, 6 juni. dat was Avicii met Tough Love. Ik heb toch weer een beetje shownieuws voor je. Rapper Lil Wayne, die weigert uh, festival optreden uh, uh, vanwege... Een fouilleerbeleid. Hij heeft op het laatste moment besloten om zijn optreden tijdens het festival Rolling Loud in Miami af te zeggen. De rapper maakt op Twitter bekend dat er oneens zijn met het fouilleerbeleid. Nou, ik weet niet wat die jongen allemaal in gedachten heeft. Maar als jij graag wilt dat er allemaal mensen met wapens en alles het trein oplopen. Ja. Kijken ze drugs gebruiken, oké. Okay, dat doen ze toch wel. Maar. Ja, wapens lijkt me niet zo fijn gedachte. En uh, R&B uh, zanger Khalid... die richt de volks op voor kansarme muzikaal talent. Hij heeft de uh, uh, Great Khalid Foundation opgericht... waarmee hij kansarme jongeren wil helpen. Dat maakte hij van de week bekend op Instagram. Dus dat ja, is toch wel heel positief. Ik weet niet uh, wat hij erin gaat steken allemaal. Want uh, hè, sommige foundations zijn allemaal leuk... maar uh, hè, de helft van het stoppen ze in eigen zakken... is natuurlijk belastingaftrekbaar. Maar hè, als ze hem een beetje zo kennen... Die Galit, dan eh, zal dat allemaal wel goed zitten. Om trouwens, eh, Avicii, eh, de familie van Avicii doet dat ook. Al het geld, opbrengst van al zijn tracks. Nu dan van het nieuwe album. Het zijn nieuwe plaatjes die je nu allemaal gaat horen. Hij is vorig jaar overleden in april. Maar al die, uh, al die, uh, al die opbrengsten gaan naar het, uh, de foundation uh, van Timberk. Zo heet hij het echt. Om mensen te helpen die uh, ja, zelfmoordneiging hebben. Gaan we gaan weer door met muziek? Cubico, hoor je nu met R.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 Voor het zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Mike Fell met Music is the answer. En daarvoor horen we Furious met uh, I'm Defeated. Zie je hem zo, het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdagavond, 18 mei 2019. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. met natuurlijk onze eigen voor zijn Raimundo. En wie die vanavond mee heeft genomen. Ik heb uh, geen idee, want uh, ik heb verder geen informatie. Dus check even de website escape.nl. Als we wat verder doorlopen komen bij Club Air... dat is vanavond Playground, W Equals en Many More. Het begint ook om uh, 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website air.nl... met natuurlijk Equals Live. Ook de Murphy's, Jack Dory, Invictum, Chai and Breakfast... Vanavond dus in Club Air, Playground W, Equals en many more. En nog een bekend feestje, wekelijks feestje. Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website EncoreAmsterdam.nl. Met SP, Join Reloom, DJ Prime en Four Show Bangers. Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En ik eh, vertel je elke week. Feestje in de Stalker. En vorige week zei ik ik heb geen fly binnengekregen. Nou, het is echt, uh, ja, een beetje triest. Ik, uh, de club uh, ging open in, uh, wanneer was dat ook alweer? 1983, jaar. En uh, ja, hij is dicht. Na 35 jaar, definitief gesloten. Er komen appartementen in. De eigenaar Damir Kalkan, uh, die heeft de club ruim 10 jaar in zijn eentje gerund. En hij vond het tijd voor iets nieuws. Dus uh, ja... Geen stalker meer binnenkort, appartementen. Dus kan je eventueel er gaan wonen. Ik kan in ieder geval zeggen, ik woon in Club Stalker. Maar ja, het is voorbij. Dus we gaan binnenkort even kijken of we een andere uh, locatie hebben waar uh, leuke feestjes zijn. Weet werden niet in Zandvoort. Uh, de stalker kan niet, uh, ja, het was gewoon top. In Zandvoort hebben we niet zoveel. En voor de rest in Haarlem ook niet. We even kijken. CFM Zandvoort door met muziek, showtag en Leon Sherman. Het hele belangrijke ding. Luister naar je moeder, terwijl Listen to Your Mama. door hoort hier op Cfm Zandvoort in The Nightwalk. Ferdinand Weber met I Can Feel Fingertips. En daarvoor Krekkerzet uh, met Fly Away. En zo wordt even tijd voor de 10 bovenbest plaats van dansgroep. Deze week op 10. Childish Cambino met This Is America. De Todd Terry remix. Op 9 deze week. Uh, Slow Reductions met Got To Be Loved. Op 8. Danny met West Coast Revival. Op 7. Ofaya en Cat Corners met uh, Somewhere Special. Op 6 deze week. Cubico. Heb je straks gehoord met R, of You Are. Dus moeite uitspreekt. Uh, op 5 deze week: Broken Ears met Feeling Good. Op 4, uh, Furious met I'm Not Defeat. Dat heb je ook zojuist gehoord. Hè. Op 3, Left Wing en Cody. Action nummer 1 plaatje met I Feel It. Gaan we misschien straks nog even draaien. Op 2 deze week: Mike Veil. Met Music is the answer. Heb je ook al gehoord. En de nummer 1 is uh, Purple Disco Machine. We staan regelmatig op bij, omdat ze het gewoon zo fantastisch doen. Barry van de Cleptone Remix. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk disco machine in the Klepto remix from Buddy Funk Ik wil zeggen, maar het is housekeeping. De met Jackie met Bushman, Bushman soul. En daarvoor hoorde je de nummer 1 het Nightwalk 10. Het was purple disco machine in de Clapton Extended remix van Body Funk. En tot zover ook het eerste uur van de Rijdwalk. Niet gedreurd zometeen. Het nieuws en weer. Toch leuk om te weten. Zomer in Nederland. Oh, wow, redelijk. Behalve die wolken en af en toe buizen. Qua temperaturen mogen die niet klagen. In ieder geval zometeen, DJ Mausel met zijn Global House 5. En straks om 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië, met DJ Kaviskelli. Voor nu nog even muziek. X nummer 1 plaatje aan deze week op 3. Left Wing en Cody met I Feel It. Ik zeg tot zo, na de break.